10 uur. Dit is Radio 1. Met Jurgen van den Berg en Guilaine Plag. Er komt slachtofferhulp voor overvallen winkeliers. In Rusland krijgen ze een nieuw geschiedenisboek volgens de methode Poetin. Nu eerst het NOS-journaal met Doral Megens. Iran begint vandaag met het terugschroeven van de nucleaire activiteiten. Daarover zijn afspraken gemaakt met de VS, Rusland, China, Frankrijk... Groot-Brittannië en Duitsland. Afgesproken is dat er 20% minder uranium wordt verrijkt...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 In de verklaring van de VN staat dat het is besloten om meer landen uit te nodigen... die betrokken zijn bij de diplomatieke onderhandelingen over Syrië. Nederland staat op dat lijstje, maar ook bijvoorbeeld België, Zuid-Korea en Vaticaanstad. Iran is ook uitgenodigd. Daarover is onrust ontstaan. De Syrische Nationale Coalitie wil niet dat het land meepraat. Bij een zelfmoordaanslag op een markt in de Pakistanse stad Rawalpindi... zijn zeker tien mensen om het leven gekomen. Veertien mensen raakten gewond. Volgens getuigen reed een zelfmoordterrorist op een fiets de drukke markt op. Daar liet hij de bom ontploffen. De markt ligt vlakbij het legerhoofdkwartier van Rawalpindi... iets ten zuiden van de hoofdstad Islamabad. De wijk is een van de veiligste van de stad, zegt de politiechef. De Taliban hebben de verantwoordelijkheid voor de aanslag opgeëist. De politie in Utrecht heeft negen jongens opgepakt... die verdacht worden van een reeks autobranden in de wijk Hooggraven. De jongens, tussen 14 en 17 jaar oud, werden vanochtend van hun bed gelicht...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 Rijkswaterstaat werkt aan de ontwikkeling van een stil wegdek. Het wegdek moet kostbare maatregelen als geluidsschermen... tunnelbakken en overkappingen overbodig maken. Vandaag begint officieel de laboratoriumfase van het project. Het kan nog jaren duren voordat het nieuwe fluisterasfalt... op de Nederlandse wegen ligt. Dat zogenoemde fluisterasfalt wordt gemaakt van elastisch materiaal... bestaande uit rubber, kleine steentjes en een hechtmiddel. Het moet een geluidsbesparing van 10 decibel opleveren... en 7 jaar meegaan. Kennis komt over uit Japan, waar al proeven zijn gedaan met dit soort asfalt. Het weer is overwegend bewolkt. Heel soms breekt even de zon door. Maar af en toe valt er ook wat lichte regen of motregen. Het wordt drie graden in het noordoosten, zeven in het zuiden. Ook morgen veel bewolking, maar dan is het op de meeste plaatsen droog. Woensdag is er weer meer kans op regen. Die reliability guarantee die Toshiba geeft op zakelijke laptops. Weet jij nou precies hoe dat werkt? Ja.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 met Guilene Plag en Jurgen van den Berg. 2014 is het jaar tegen de voedselverspilling. En daarom kijken we deze week in de reportageserie De afvalrace naar manieren om die verspilling tegen te gaan. Want we gooien met z'n allen veel te veel weg. Zoals je die zoete aardappel... Die, daar begint wat schimmel op te komen her en der. Dus dat, ja, dat kan je er nog makkelijk afsnijden. En net als die appel hier, die heeft hier dan een beetje een beursplekje... maar verder is die nog helemaal hard en goed. Dus ja. daar kan je nog prima opeten. Nu eerst geschiedenisles voor de Russen. Als dan president Vladimir Poetin ligt, leren kinderen vanaf het nieuwe schooljaar de geschiedenis allemaal op exact dezelfde manier, zijn manier. Om van de Russische kinderen goede patriotten te maken, komt er namelijk één geschiedenisboek voor alle Russische middelbare schoolkinderen. Rusland-correspondent Peter Damocour, goedemorgen. Dat klinkt aardig onheilspellend. Wat moet ik erbij voorstellen? Eén nieuw geschiedenisboek? Ja. Poetin heeft het wat genuanceerd vorige week. Hij heeft gezegd dat geschiedenisonderwijzers... en geschiedenisleraren mogen wel afwijkende theorieën... of afwijkende versies vertellen over gebeurtenissen in de geschiedenis. Maar dit geschiedenisboek... Dat is het geschiedenisboek waaruit geput zal worden voor de staatsexamens. Dus dat geldt voor, uh, voor de goede antwoorden op de, op de vragen. En de achtergrond voor dit boek is, je zei het al in het begin... Uh, Poetin is ervan overtuigd dat de jeugd van Rusland moet opgevoed worden... in een nieuw patriotisme, liefde voor het vaderland. En betekent dat dan dat alle eerdere zwarte bladzijden van het vaderland... iets minder aan bod zullen komen? Ja, ik geef een voorbeeld, wat hij zelf vorige week heeft gegeven, Poetin. Hij heeft gezegd, ja die, die, die bezetting 40 jaar lang van de landen van Oost-Europa na de Tweede Wereldoorlog wat hadden we anders moeten doen? Die landen over moeten laten aan het, aan het, aan het, aan het fascisme? Nee dat kon niet en daarom is die bezetting terechtvaardigd. Er zijn, zijn natuurlijk historici die meteen over hem heen zullen, zullen vallen. Zeker de historici in de, landen waar, in de landen waar het om gaat. Maar dit is uh, zijn versie van, uh, van een, positieve, een, een positief licht laten schijnen over de Russische geschiedenis. Met maar één doel om de wereld te vertellen dat Rusland een zeer grote positieve wereldmacht is. Hoe zal Stalin dan bijvoorbeeld omschreven worden? Enig idee? Stalin wordt omschreven als een, een, een groot leider... die, uh, die de, de, de, de, de industriële modernisatie van, van Rusland uh, uh, tot stand heeft gebracht. Die natuurlijk de, de, de overwinning heeft gebracht... in de grote vaderlandse oorlog, zoals hier de Tweede Wereldoorlog wordt, uh, wordt genoemd. Ja, zegt dit geschiedenisbenoemd dan ook. Er was een negatieve kant. Er waren gulagkampen. Dat was niet netjes. Hoe wordt erop gereageerd? Uh, Natuurlijk in de, in de wereld van, de, van, de, van, de geschiedenis, van het geschiedenisonderwijs zeer negatief. Dus het op scholen zal er nog even op er, gedebatteerd worden. Maar de grote groep eh, professoren, historici die zich om zich heen even zagen. Want ik, ik heb dat vorige week gezien hoe die dat op televisie presenteerden. Die zaten braaf te knikken bij alles wat Poetin, bij alles wat Poetin zegt. Het is een, een opdracht geweest van het Kremlin om dit boek eh, te schrijven. En er zijn dus altijd nog heel gewillige eh, wetenschappers... Die dan beantwoorden aan de vraag, of die voldoen aan de vraag van de staat. De term geschiedvervalsing komt in het woordenboek in Rusland niet voor, denk ik dan? Eh, nee, Poetin omschrijft het niet als geschiedvervalsing, maar een positieve benadering van de geschiedenis. Wat staat er over hemzelf in? Uh, over hem zelf staat erin dat hij uh, de modernisatie van Rusland verder heeft gebracht en ook de democratie in Rusland uh, een verdere ontwikkeling heeft, uh, heeft gebracht. En wat belangrijker is, hij heeft Rusland bij elkaar gehouden als een eenheidstaat, daarbij de verwijzing en het goed praten van de oorlog in Titjenië en de ellende die we hebben in de, in de Caucasus en uh, stabiliteit gebracht. Jee, Dus uh, gijzeling in Beslan, corruptie, vriendjespolitiek... Uh, de koers, die reddingsactie, terwijl er al lang iedereen daar dood was... dat staat er allemaal waarschijnlijk niet eens in. Dat is onvoorstelbaar, toch? Dat, uh, ja, uh, ja, dat noemen, we, dat noemen jullie... Vanuit, die, uh, vanuit, vanuit het buitenland gezien... onvoorstelbaar. Maar we hebben die trend natuurlijk onder Poetin... de afgelopen twaalf jaar. Wat hij al gezegd heeft natuurlijk... over die geschiedenis. Hè, het uiteenvallen van de Sovjet-Unie. De grootste ramp... All right. <laughs> ...die de moderne geschiedenis is, is overkomen. Woorden van, woorden van, woorden van Poetin. Uh, en natuurlijk zijn, zijn, zijn daden op dit moment. Uh, miljarden en miljarden uh, stoppen zoals de Olympische Spelen straks volgende maand... ...in Sochi in prestigeprojecten, projecten. Miljarden en miljarden sluizen naar, uh, uh, uh, naar het leger... ...om weer het, uh, het rode leger, de glorie van het rode leger ja. te herstellen. Het past allemaal in het beeld zoals Poetin het de afgelopen jaren voor zijn bevolking heeft geschetst... En ik moet eerlijk zeggen, een groot deel van die bevolking vindt het eigenlijk wel mooi. Die volgt hem zo. Goed, dankjewel. rusland consulent Peter Damenkoor. Winkeliers die last hebben van de gevolgen van een overval... die kunnen voortaan een beroep doen op Slachtofferhulp Nederland. Dat heeft Slachtofferhulp afgesproken met Detailhandel Nederland... en met staatssecretaris Steven van Justitie. En die is aan de telefoon. Dag meneer Teven, goedemorgen. Goedemorgen. In het prille bestaan van dit programma de ochtend... bent u nu al een paar keer aan de telefoon geweest. Dus komt u een keer langs? Uh, dat zal ik graag doen een keer als het, uh, als het uh, zo uitkomt. Ja, hoor, als je een mooi nieuwtje te melden hebt of zo. Zeg, even over die uh, zaak nu. Hè. Winkeliers kunnen voortaan slachtofferhulp bellen. Uh, kennelijk kon dat nog niet. Uh, nee, dat was niet zo. Ze hadden het in eigen beheer. Het was een, uh, een uh, organisatie van de winkeliers van de wereld Nederland die dat uh, zelf deed. Maar we hebben nu besloten om uh, slachtoffer om Nederland ook voor de winkeliers te laten werken. En dat betekent dat ze ook... Uh, hulp krijgen straks. Uh, als ze te maken hebben gehad bijvoorbeeld met een overval, met de hulp bij het doen van aangifte, uh, traumaverwerking, uh, schadeverhaal, dat zijn allemaal zaken die slachtoffer op Nederland met de taalhandel Nederland ook samen gaat uh, doen. En waarom is dat beter? Omdat zij daar de expertise hebben? Uh, daar hebben ze natuurlijk expertise mee op uh, gedaan de afgelopen jaren. Uh, nou heeft de taalhandel Nederland en de winkeliers hebben het ook, ook veel zelf gedaan. Ze hebben de afgelopen jaren ook veel preventieve maatregelen getroffen. Het uh, aantal overvallen in, de, in de, de taalhandel is met een derde teruggelopen sinds 2009. En dat is echt een inspanning die verricht is door enerzijds de taalhandel Nederland en anderzijds de politie die daar behoorlijk hard aan hebben getrokken. En daar is een speciale aanpak op gezet? Daar is een speciale aanpak op gezet op de op het overvallen. En dat... dat het dus preventieve maatregelen, camera's, trainingen van personeel en winkeliers. Aan de ene kant en aan de andere kant meer pakkans vergroten bij overvallen. En dat is gelukt. Een aantal overvallen dus teruggedrongen. Toch gek dat dit nu pas is. Want je zou toch denken dat die winkeliers al veel eerder aan de bel zouden kunnen trekken bij slachtofferhulp. Ja, ze hadden het eerst in eigen beheer geregeld. En nu is besloten, ook gezien de ervaringen... Die slachtoffer op Nederland had ze met hulp met, bij met, met, met traumaverwerking en ook het, het schadeverhaal. Om dat te concentreren. En dat denk ik ook wel goed. De, de know-how die daar zit, die wordt ook ten boven van de, de taal ondergebracht. Ja. Nou zegt u uit de cijfers bleek dat het aantal winkelovervallen is teruggedrongen. Uh, vorige week hebben we Korpschef Bouwman gezien hè, bij de collega's van uh, uh, Knevelen van de Brink. En die, uh, nou, die vlagten daar nogal uh, wat betreft de nationale politie. Dat ging over uh, de winkeldiefstallen. Daar kwam vervolgens weer een reactie op vanuit de winkeliers. Die zeiden ja, dat, dat is een beetje onterecht. Want wij lopen nog steeds uh, tegen allerlei problemen aan. Nee, het is ook zo. Uh, problemen zijn er zeker nog. Maar als het gaat om het terugdringen van overvallen... dan heb, heeft de taal van Nederland samen met de politie... Uh, hebben ze heel goed met elkaar samengewerkt. Nogmaals, aan de ene kant preventieve maatregelen... aan de andere kant de politie die er hard aan getrokken heeft... om. Uh, meer overvallers aan te houden en ook meer veroordeeld te krijgen. En dan zie je toch dat dat uh, zijn effecten heeft over een periode van vier jaar. Nou. Dat zijn gewoon resultaten. Nee, maar wij hoorden wij hoorde bijvoorbeeld vorige week een reactie in onze uitzending: dat, dat iemand zegt er wordt een winkeldief opgepakt, hè, die uh, uh, overduidelijk ook uh, elders uh, uh, actief is geweest. Maar dan mag dat niet met elkaar gekoppeld worden, stad I en plaats X. Nou, dat lijkt me toch nee, juist uh, een van de voorwaarden uh, die, die, die voor de nationale politie. Als het om winkeldiefstal gaat, ik heb het nu over overvallen, maar als het over winkeldiefstal gaat, hebben we nog een lange weg te gaan. Maar er wordt wel beter met elkaar samengewerkt. Ook de, de politie is natuurlijk veel beter nu ook informatie met elkaar aan het uitwisselen het afgelopen jaar. Dat gaat echt een stuk beter. Nou, met overvallen hebben we mooie resultaten bereikt. En nou, de winkeldiefstal dan nog zo, zo Oké, okay, nou, als dat, als dat zover is, dan komt u dat hier een keer vertellen misschien. Ja, ik hoop niet dat het dan weer vier jaar duurt, maar uh, we zullen zien. Oké, okay. ja. <laughs> dank voor u, staatssecretaris Steven van Justitie was dat. Van 9 tot 12 de ochtend op Radio 1. A fire starting in my heart, a fever pitch, clear. I'm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 De afvalrace. Want die afvalberg die overblijft na het koken en de maaltijd. moet verminderd worden, vindt de regering. Vinden ondernemers. Eigenlijk vindt iedereen dat wel. Maar hoe gaan we het bereiken? Maarten Bleumers zoekt het deze week uit. en deed gisteravond eerst maar even een buurtonderzoekje. Goedenavond. Bent u toevallig aan het koken? Ja, dat klopt. Hoe lang staat hij al te klutteren? Uh, drie uurtjes. Ja, dan heeft u lekker bouillon, hè? Vers. Houdt u er rekening mee met wat u wel en niet weggooit? Ja, ik ook te, te veel. We ja, bewaren het wel één dag en dan gaat het alsnog weg. Ja. <laughs> maar het wordt ook wel eens genuttigd, toch? De ja. dag, ja. Klikjes daar. Ja. Sinds, sinds ongeveer een jaar weten we redelijk goed hoe het in Nederland zit... met cijfers rond voedsel, uh, voedselverspilling. Um, Twan Timmermans, programma -manager duurzame voedselketens bij Wageningen UR. Per persoon in Nederland verspillen we ongeveer 50 kilo aan eetbaar voedsel. Dus voedsel wat goed geconsumeerd kan worden. Dus zonder de, de schillen, de botten en dergelijke. Ik ben nu pannenkoeken aan het pakken. Daar blijft weinig van over, vermoed ik, hè? Uh, nou, er is, de eerste pannenkoek is mislukt, maar verder, ah, verder is blijft, altijd, er, blijft er weinig van over, inderdaad. Ja. Nou, ik, ik denk, als ik kijk wat wij het meeste weggooien... dan zijn het de koolhydraatrijke dingen. Dus de aardappels en de pasta's en de rijst. Weet je... Hoeveel je erin in de pan moet donderen. Ja, een flinke scheut uit het pak. <laughs> en, en, en veel specifieker gaat het niet. Nee. Nou, er zijn drie simpele tips: Maak een boodschappenlijstje. Weet je pasta en je rijst af. En als je klikjes hebt, eet ze dan ook op. Als je dat doet, dan reduceer je, je voedselverspilling al met ongeveer 20%. Kijk, daar heb je wat komkommers en tomaten. En, uh... ja, je wijst onder een stalletje. Wat kiwis liggen daar ook, dus die gaan waarschijnlijk allemaal weg. Dit is Jente de Vries, een van de oprichters van Kroonkommer, waarover zo dadelijk meer. Ze zoekt op een markt in Rotterdam naar producten die weggegooid worden om daarmee vanavond een diner te bereiden. Zoals je die zoete aardappel, die, daar begint wat schimmel op te komen her en der. Dus dat, maar ja. jij zegt daarvan, die gaan wij lekker gebruiken voor het diner. Ja, dat kan je er nog makkelijk afsnijden. net als die appel hier, die heeft hier dan een beetje een beursplekje, maar verder is die nog helemaal... Hard en goed, dus ja. dan kan je nog prima opeten. En, uh... Waar strijden jullie voor, jullie van kroonkommer? <laughs> um, we willen ervoor zorgen dat uh, nou ja, groenten die nu verspeeld worden... omdat ze niet perfect zijn of vanwege overproductie... dat die weer gewoon uh, op ons bord komen... omdat het zonde is om, om die weg te gooien. Enig idee van de hoeveelheden waar het om gaat? Ja, volgens schattingen van Wageningen Universiteit... gaat het om ongeveer 5 tot 10 procent van de groenten. Dus dat is echt een behoorlijk... Granaan. 5 tot 10 procent van de groenten waarvan wij zeggen... dat ziet er niet uit, dat laat ik lekker liggen... en die vervolgens verdwijnen. Ja, dus het kan komen omdat het er inderdaad niet perfect uitziet. Dus de kromme komkommer, het geëikte voorbeeld... maar het kan ook uh, bijvoorbeeld zijn door overproductie. En, uh, midden in de zomer worden er ontzettend veel tomaten weggegooid omdat er gewoon simpelweg te veel is. Uh, je kan natuurlijk ook kijken naar... Producten die er wat minder perfect uitzien en die blijven toch vaak aan het einde van de dag liggen in de schappen. Dus als je die meeneemt, heb je een goede kans dat je nou ja, een komkommer of een banaan redt die anders weggaat. <laughs> Jij noemt het echt wel uh, redden. Ja, nou ja, dat klinkt toch. Dan voel je je ook meteen een beetje beter. <laughs> je ja, want het ja, zou het ja. leuk maken. Als dat, ja, dat je uh, s'avonds thuis <laughs> komt, ik, ik heb een komkommer gered. Jee. <laughs> Kom Laat het doen. Mag ik dat vragen? Hebben jullie nog iets wat jullie vandaag weg gaan gooien? Want wij gaan een diner maken met restjes. Dit is het ene wat vandaag. Ja, waar wijst u naar, want het is radio hè? Rode sla, Radicio heet dat. Garnering. Ja, wij nemen straks ook een paar kropjes mee uh, voor maandag inderdaad. Wat? De laatste meloen ook Neem dus neem mee. mee joh. Dan tot slot nog even terug naar de manier van het begin die pannenkoek aan het bakken was. Neem zoiets als uh, wanneer de broccoli gekookt wordt. Wat eet je daarvan?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 Jonathan heeft een restaurant en probeert zo min mogelijk even te verspillen. Hoe? Dat hoort u morgen. De Ochtend. Stand.nl. Er moet meer politie worden ingezet tegen agressie in de trein. Dat is onze stelling. 170 mensen hebben gestemd op de site www.stand.nl. 82% eens, 18% is het oneens. Er wordt op andere manier ook gereageerd. Zo wordt op de site geschreven, iemand die het eens is met de stelling... meer politie is goed, maar zorg ook dat ze het niet weer doen. Zorg voor recidivisten voor voldoende straf. En iemand die het oneens is, die schrijft... als gezorgd wordt voor een goede rechtstreekse communicatie... tussen de conducteurs en de politie... kan waar nodig opgetreden worden door politie... eventueel door aan boord te komen... of anders door klaar te staan op tussenstations. NS maakt zich ernstige zorgen over de agressie... dus tegen het personeel roept daarom de hulp in van minister Opstelten. Die rijdt vandaag mee van Amsterdam naar Utrecht... en praat in de trein met NS-personeel over de problemen. Moet er meer politie worden ingezet om agressie in de trein tegen te gaan... of kan de politie zich in beter op belangrijke zaken richten? Mustafa Trizit... Goedemorgen. Goedemorgen, hallo. U bent van het team Veiligheid en Service van NS. Ja. Dat klopt. zijn zeg maar die brede mannen die af en toe door die trein lopen. Nou, breed, breed. Uh... Nou, dat is een compliment. <laughs> ja, nee, uh, dat, dat is ook zo. Uh, je moet van beide kanten moet je wat in huis hebben hè, om uh, de job te kunnen doen. Maar is het zo dat u nu het werk doet dat voorheen door de spoorwegpolitie werd gedaan? Uh, ja, wij doen een uh, bepaalde noodopvang, een bepaalde basiszorg... die in het verleden wel door een agent werd gedaan... Dus uh, als er bijvoorbeeld een, uh, een persoon in een trein was uh, die uh, overlast pleegde... of uh, niet in het bezit was van een geldig vervoersbewijs en niet mee wilde werken... dan kwam er in het verleden natuurlijk een, uh, een spoorwegagent voor. En ja, de politie is natuurlijk gaan reorganiseren. En je hebt natuurlijk de privatisering in het verleden gehad. En op een gegeven moment uh, is die taak uh, ook uh, aan ons uh, ja. besteed. En, en hoe vaak wordt u erbij geroepen? Uh, regelmatig, regelmatig. Want, per, per dag merkt... bijvoorbeeld, hoe vaak? Per dag. Het dag hangt vanaf wat voor dienst je draait, maar als je een, zeg maar, een backup dienst draait, bijvoorbeeld op Amsterdam Centraal, dan kun je meerdere malen kun je gebeld worden of opgeroepen worden om naar een trein toe te gaan waar het niet helemaal lekker loopt. En wat voor, wat, over wat voor soort dingen praten we dan? Uh, dat kan van alles zijn. Het kan uh, een simpel gevalletje zijn uh, dat een reiziger uh, ja, op omstandigheden uh, bepaalde gegevens ontbreekt Dat je daar ondersteunen om het uh, te completeren uh, voor de conducteur. Uh, maar het kan ook zijn dat je een reiziger hebt die hartstikke agressief is, uh, uh, ook zonder vervoerswijs. ...en uh, daarmee uh, verbaal fysiek uh, agressief wordt uh, richting de conducteur. En dan uh, ja, moeten we assisteren en optreden. Ja, ook fysiek dus. Dus u moet er ook af en toe wel tussenspringen. Ja, zeer zeker. Zeer zeker. Het is helaas de laatste tijd... Uh, ...ja, vroeger werd nog wel eens gezegd uh, dat het incidenteel uh, was. Maar je merkt wel dat het uh, structureel aan het worden is en uh, dat het een maatschappelijk probleem aan het worden is. Ja. En welke bevoegdheden hebben jullie? Wat mogen jullie doen? Uh, we zijn buitengewoon opsporingsambtenaar. Uh, dat betekent uh, dat we bevoegd zijn om te verbaliseren. Maar we hebben ook een aantal politiebevoegdheden toegekend, uh, gekregen als BOA. En dat is allemaal in de wet uh, of bij wet geregeld. En de bevoegdheden bestaan uit uh, ja, het dragen van uh, transportboeien, het toepassen van uh, een identiteitsvoering, uh, het toepassen van een veiligheidsvoering, ja, Dat soort uh, taken. Ja. Nou is die, die u zei dat al, die spoorwegpolitie is opgegaan in de nationale politie hè, sinds 1 januari. Er, er, er zijn een aantal politieposten op grote stations die dicht gaan in Utrecht. Is dat al het geval? Um, is, is, neemt die agressie daardoor ook toe? Ik bedoel, Omdat er nu minder politie zeg maar, voor handen is snel? Uh, ja, beide, beide. Het, is, uh, het zit hem ook in de samenwerking. Uh, de samenwerking is natuurlijk ook op een lager pitje komen liggen uh, tussen NS en de politie. Oh, uh, wat u, u, spra ja? u sprak makkelijker met die spoorwegpolitiemensen? Uh, ja, ja, want op een gegeven moment, uh, je kent elkaar. Je hebt zeg maar een gebied uh, of uh, een wijk waarin je werkt, zeg maar. En uh, ja, je kent je wijk, je kent je mensen. En op een gegeven moment ken je ook uh, de politiemensen. En de samenwerking is dan ook gewoon beter. Je weet wat je aan elkaar hebt. Je weet uh, wat, er, wat de mogelijkheden zijn. Ja, en dat, dat is natuurlijk een beetje ja, uh, weggeëpt, zeg maar. Gaan de conducteurs eigenlijk altijd vrij uit? Want er waren wat reacties op onze site. Mensen zeggen die conducteurs zijn ook vaak heel onvriendelijk. Ik maak het zelf ook wel eens in de trein mee. Ik denk dat is wel misschien door alles wat ze eerder hebben meegemaakt... dat er een kort lontje op zit. Wat, idee, wat voor idee heeft u daarbij? Ja, het is maar net wat je verstaat onder onvriendelijk. Kijk, ik begrijp... Nou, snouwen. Ja, snouwen. Ja, goed. Maar ja, dat... dat, dat uh... Ja, dat, dat zijn natuurlijk uh, ja, bepaalde onderbuikgevoelens. Uh, ja, je kunt niet iedereen tevreden houden natuurlijk, hè, maar dat geldt voor alles. Uh, dat is niet alleen bij het spoor natuurlijk. Ik praat het dus, niet uh, meer goed hoor, maar signaleert u dat ook dat dat wel eens gebeurt? Uh, nee, nee, nee, daar kan ik me niet echt in. Uh, natuurlijk, we zijn allemaal mensen, hè, waar mensen werken worden fouten gemaakt. Maar ik vind het uh, uh, lang niet zo erg als uh, dat er een conducteur wordt uh, aangevallen of agressief bejegend wordt uh. Iemand met de publieke taak. Dus. Meneer, je zit nog even naar onze stelling. Hè? Want uh, minister ja. Opstelten die zegt de politie heeft niet minder aandacht voor het openbaar vervoer nu de spoorwegpolitie is opgegaan in die nationale politie. Nou ja, ja u zegt eigenlijk, wij, wij, wij praten toch makkelijker met die spoorwegmensen, uh, die politiemensen, dan nu het geval is. Dus als, als wij in de stelling zeggen er moet meer politie worden ingezet tegen agressie in de trein, wat zegt u dan? Eens of oneens? Uh, ik zeg eens. En uh, ja, de andere kant is ook natuurlijk gewoon dat uh, ja, de NS. Uh, ...de veiligheid uh, nog beter gaat waarborgen. Daar zijn we bezig met vakbonden en uh, de NS-directie... ...om uh, gewoon op een aantal punten waar uh, winst te behalen valt... ...om het uh, te gaan realiseren. Dus uh, ik, ik ben het eens. Mustafa Triziet, hij is van het team ja. Veiligheid en Service van de NS. Dank voor het uh, aan de telefoon komen vanaf een van de stations zo te horen. Uh, ja, klopt. Helemaal uh, goed. Goeiedag. Gedaan. Dag. Yo, bedankt. Hoi, hoi. Een beller reageert nog. De, uh, agressie is de reden dat ik s'avonds niet meer met de trein ga. Vooral rond Dordrecht loopt het de spuigaten uit. De oplossing is volgens deze bellen heel simpel. In plaats van politie juist meer conducteurs inzetten. U kunt nog heel de ochtend reageren. Bellen op 0800-1101. Dan horen we u tegen Elfen. Of natuurlijk via de website stemmen. En uw standpunt achterlaten www.stand.nl. Als u twittert gebruikt dan hashtag standpunt. En die gratis standpunt.nl app voor iPhone en Android kunt u natuurlijk ook nog steeds downloaden. Dit is Radio 1. Het is half elf nu. Hier is Dorot Megels met het NOS Journaal. Iran begint vandaag met het terugschroeven van de nucleaire activiteiten. Daarover zijn afspraken gemaakt met de VS, Rusland, China, Frankrijk, Groot-Brittannië en Duitsland. Iran gaat 20% minder uranium verrijken en het atoomagentschap gaat dat controleren. Nederland is ook bij het vredesoverleg over Syrië... dat woensdag in Zwitserland begint. Meer dan 30 landen zijn uitgenodigd om mee te praten, waaronder dus Nederland. De eerste bespreking is in Montreux. En als dat overleg slaagt, dan praten ze vrijdag verder in Genève. Het is nog niet duidelijk wie er namens Nederland bij dat overleg aanwezig is. De politie in Utrecht heeft negen jongens opgepakt die verdacht worden van een serie autobranden in de wijk Hooggraven. De jongens zijn tussen de 14 en 17 jaar oud en ze zijn vanochtend van hun bed gelicht. Sinds 1 december hebben ze zeker 14 auto's in brand gestoken, dat wil zeggen ze worden ervan verdacht. Rijkswaterstaat werkt aan de ontwikkeling van een stil wegdek, fluisterasfalt heet dat. Het wegdek moet kostbare maatregelen als geluidsschermen, tunnelbakken en overkappingen overbodig maken. Vandaag begint officieel de laboratoriumfase van dat project. Het kan nog wel jaren duren, voordat dat nieuwe fluisterasfalt op de Nederlandse wegen ligt. zijn de hoofdpunten. John Bakker nu met de ANWB Verkeersinformatie. Met files op de A27 vanuit Utrecht naar Breda voor de brug bij Gorkum. 3 kilometer. De rechterrijstrook rijstrook is afgesloten. En na een ongeluk op de A50 van Arnhem naar Osspecknoop het Ewijk, 3 kilometer. En daar is de linkerrijstrook dicht. Nabestaanden van de Faro-ramp spannen een rechtszaak aan tegen de staat. We beginnen aan een nieuwe week van de Nationale Nieuwsquiz. Wie wordt de nieuwskenner van deze week? En de man die het spits afbijt is de 38-jarige Jorrit Gols. Die komt uit Krommenie. En dit is Slowhand. Eric Clapton, 1978. Promises, op Radio 1. I don't care if you never come home. I don't mind if you just keep on rolling away on a distance See, cause I don't love you when you don't. A commotion when you come to town Give them a smile and they melt Having lovers and friends Is all good and fine love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 I still loved you, but just I got a problem. Can you relate? To me? I got a woman calling love. Dat was uh, Eric Klepten dus. Um, wij gaan contact leggen met Edwin van den Berg. Hoe meer van den Berg op de radio, hoe beter. Ja, dat vind jij altijd fijn, hè, Jurgen. Nou, je wordt op je wenken bediend. In dit geval gaat het om uh, de nabestaanden van de Faro-ramp... die een rechtszaak aanspannen tegen de staat. Vorige week hoorden we al even dat er twijfel is... over de daadwerkelijke oorzaak van de ramp destijds. En dat dus Martin R. aangeklaagd gaat worden. En nu, Edwin, um, wordt ook de staat aangeklaagd. Vertel er eens meer over. Ja, de uh, slachtoffers en de nabestaanden van de ramp uh, met het uh, toestel van Martin Air Inderdaad 21 jaar terug uh, staan hier vandaag samen met de staat voor de rechter. Omdat uh, de Raad voor de Luchtvaart, die destijds toezicht hield namens de Nederlandse overheid op dat onderzoek. Dat in Portugal gebeurde uiteraard volgens die nabestaanden en slachtoffers niet onafhankelijk en neutraal. Heeft opgetreden. Ze hebben de boel, zeggen zij, juist misleid. Ze hebben feiten verdraaid. Uit bijvoorbeeld datagegevens zou blijken dat er geen uh... Uh, valwind uh, uh, stond uh, die steeds werd, uh, werd aangegeven als oorzaak uh, van, uh, nee ik moet, even, ik, moet even, ik moet ik moet zeggen dat juist uh, de raad voor de luchtvaart steeds heeft gezegd dat de hevige wind de oorzaak was mm -hmm. van uh, de, de ramp maar volgens de nabestaanden worden daarmee de fouten in de cockpit verdoezeld en juist dat de fouten van de bemanning zouden die ramp hebben veroorzaakt ja. en dus willen de slachtoffers dat er een heel nieuw onderzoek komt maar wat heeft de staat daar dan voor baat bij? Okay. Nou, de om de onderzoeken te daar natuurlijk te helemaal geen baat bij. Die uh, wil het liefst dat de zaak zo snel mogelijk wordt gesloten. Vooral omdat het al zo lang is geleden. Maar uh, de Raad voor de Luchtvaart is onderdeel van de overheid. Dat is zeg maar de voorloper van de onderzoeksraad voor veiligheid. En volgens de slachtoffers uh, uh, is dat uh, toezicht dus helemaal niet onafhankelijk gebeurd. En zij zeggen uh, vijf leden van de Raad voor de Luchtvaart zijn meer dan betrokken. Eén van hen bijvoorbeeld was in dienst bij Martin R. En uh, een ander voorbeeld dat zij aanhalen is uh, het onderzoek door het Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium. Uh, die heeft allemaal gegevens aangeleverd om te komen tot dat onderzoek, tot de oorzaak. Maar uh, in het bestuur van die NLR uh, zit, uh, zat destijds Martin Schreuder, de oprichter van de yeah. Nou, zeggen zij, dat is allemaal zo met elkaar verweven, yeah. dan kun je niet meer spreken van onafhankelijk onderzoek. Dan kunt, kan het rieken naar belangenverstrengeling. Wat willen ze, de slachtoffers, in de naam Nou, staan zij nu? willen dat uh, uh, uh, dat onderzoek wordt heropend, proberen de vorige week daar de Amsterdamse rechtbank al van te overtuigen. Uh, vandaag dus de Haagse rechtbank. Uh, de uh, adv advocaten van de, van de slachtoffer zijn nu nog aan het woord. Er is nu een kleine schorsing en zo dadelijk volgt het verweer van de staat. Oké, okay, en dan zo'n nieuw onderzoek zou dan wel weer door de Raad van de Luchtvaart kunnen worden uitgevoerd? Alleen met andere mensen die er nu in zitten? De, de, dat, dat vermoed ik. Nou ja, dat zal, dat zal aan, de, aan de rechtbank zijn. Uh, maar uh, om dan een nieuw onderzoek uh, te laten doen, zal dat ongetwijfeld door andere mensen gedaan moeten ja. worden. Maar uiteraard is de samenstelling daar nu zo lang en zoveel later sowieso wel anders. Goed, jij wacht daarop uh, wat er gaat komen en wat de uitspraak zal zijn. NOS-verslaggever Edwin van den Berg bij die rechtszaak. Dank je wel. We gaan weer op zoek naar de nieuwscanner van deze week. Wij spelen een nieuwe ronde van de Nationale Nieuwsquiz. Het gaat dan over vijf dagen. Wie het best is, die wint uiteindelijk 300 euro. En de eerste kandidaat die een score neer gaat zetten... is Jorrit Gols. Hij is 38 jaar en komt uit Krommenie. Hartelijk welkom. Dank je wel. Verpleegkundige. Ja, klopt. Zwaar werk. Leuk werk. Leuk werk. Heel leuk werk. Dat wil, dat wil je vooral benadrukken. Ja, ja, ja, ja. Er is genoeg nog in het nieuws over de dingen die niet leuk zijn, maar echt leuk werk. <laughs> ja, nou ja, ik kan me best voorstellen dat als je alles leest en hoort en, en, en, en volgt een beetje in die, uh, in die business, uh, dat je er af en toe niet vrolijk van wordt. Maar... Nee, nee, de druk wordt hoger. En hoe houden druk. jullie de moed erin dan? Je moet plezier maken met de mensen. Daar gaat het om. Ja, dat is wel Dank, belangrijk. Dankbare werk, zeggen ze dan altijd. Ja, ja klopt. Ja. ja, hard werk. Maar. Nou, kijk, een ware uh, ambassadeur dus van, van de verpleegkunde. Hij zit hier en hij gaat de quiz spelen. We gaan eens kijken hoeveel je komt. Eerst de nieuwsfactor bepalen. Daar komt -ie. De nationale nieuwsquiz. De Syrische oppositie is woedend. Ja, de aanloop naar de vredesconferentie over Syrië gaat inderdaad moeizaam. Kijk, het probleem van die onderhandelingen en met wie er aan tafel zit. is dat je moet bepalen hoe sterk de beide kanten mogen zijn. Zo wil de Syrische Nationale Coalitie dat de uitnodiging wordt ingetrokken. Anders worden er geen vertegenwoordigers naar het overleg gestuurd. Die top gaat vooraf aan de vredesbesprekingen over Syrië vrijdag in Genève. Op het laatste moment zijn ook nog tien andere landen uitgenodigd, waaronder Nederland. Deze week beginnen de vredesbesprekingen over Syrië. Vrijdag staat er een vergadering gepland in Geneve. Maar in welke andere Zwitserse plaats... wordt woensdag de aftrap voor de top gegeven? Montreux. Montreux, is inderdaad goed. Het doel van de conferentie is om een eind te maken... aan het geweld dat Syrië nu al twee jaar in de greep houdt. Vraag 2. De aanloop naar de vredesbesprekingen... van komende woensdag verloopt uiterst moeizaam. Er is ruzie ontstaan over de deelname van welk land? Iran. Dat is goed... Ja, Ban Ki-moon kwam ineens met Iran op de proppen. De Syrische Nationale Coalitie moet niets hebben van de aanwezigheid van Iran. En ook de Verenigde Staten zijn uiterst kritisch over de deelname. Het land is een belangrijke bondgenoot van de Syrische president Assad. En er wordt gehoopt dat het land Iran dus druk op hem kan uitoefenen. We gaan naar vraag 3. Daar verluisteren we eerst naar een fragment.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 Algemene kennis, noemen ja, we dat nee, dan. Nee, nee. Wilma Mansveld, het ministerie van Infrastructuur... werkt samen met de spoorsector aan de introductie... van het nieuwe Europese veiligheidssysteem ERTMS. Op papier heeft het systeem grote voordelen. Het maakt seinen langs het spoor overbodig. Het wordt op een beeldscherm in de cabine aan de machinist getoond. En als de machinist dan het sein dreigt te negeren... dan remt de trein automatisch af. Maar goed, er zijn nogal wat, nee, wat vraagtekens goed. bij. Klinkt uh, goed allemaal op zich. Ja, vraag 4. Welk bedrag heeft Mansveld gereserveerd... voor de introductie van dat veiligheidssysteem? 41 miljoen. 41 miljoen? Nee, ik heb geen idee. Dat is een gokje. Dat zijn toch gewoon, overtuiging. Dat zou ook een koopje zijn trouwens. 2 miljard euro, maar ja, dat is niet iets anders. Opnieuw een fragment voor vraag 5. Wie horen wij? Eens komt het einde, daar is niks verontrustends aan. Eens komt het einde, is het gedaan. Lastige vraag. Zet ga ik hem aan om gisteren na 50 jaar afscheid van het toneel. Cabaretier verwierf bekendheid met zijn oudejaarsconferences op tv, de jaren 80 en 90, waarin hij vooral de politiek op de hak nam. Oh. Je bent fan zo te zien? Nee, helemaal niet. Uh, <laughs> ja, sorry. <laughs> van de woordgrafjes was hij ook vooral. Hè? Vraag 6. In welke stad gaf ga ik hem aan zijn laatste voorstelling? Groningen. Ja, natuurlijk Groningen. Zijn laatste show zette die op een rijtje wat hem heeft gemaakt en geraakt ook, waar hij trots op is en wat hem nog altijd drijft. Met die conferences haalde hij miljoenen. Kijkers. Ook schreef en vertaalde hij veel musicals, zoals bijvoorbeeld de liedjes in My Fair Lady. Nog één vraag te gaan. En daarin gaan wij in dit geval op zoek naar een persoon uit het nieuws. Aan de taak om de goede persoon op te sporen. Krijgt verschillende aanwijzingen. Zodra u het ding te weten, zegt stop en geeft het goede antwoord. 4. Ik doe mijn naam eer aan. 3. Niet iedereen schudt me graag de hand. 2. Roddelbladen, smullen van mijn verhaal. Hollande. Uit Frankrijk. François Hollande. Dat zou kloppen als u schrijft ik doe mijn naam eer aan. Als het over Hollande zou gaan. Ja, Inderdaad, het klopt net François Hollande is het goede antwoord. En voor één punt was nog geweest. Vandaag breng ik in mijn eentje een officieel bezoek aan Nederland. Afgelopen tijd is natuurlijk veel in het nieuws geweest... vanwege zijn affaire met actrice Julie Gaillet. En vandaag is hij hier om de economische banden... tussen Nederland en Frankrijk te versterken. Uh, sit back and relax. We gaan zometeen deel 2 spelen van uh, de quiz 6. Dat is de factor die is bepaald. Dus daarmee gaan we zometeen vermenigvuldigen in deel 2. Nu eerst het Nederlands dotan. Hier is Fall. Come the is Slow down, breathing on your own. And the world keeps spinning around while we die.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 Ja, maar ja, het is mooi, dan We hebben heel veel succes met zijn eerste plaat. Dis uh, Town stond daar bijvoorbeeld op. Dat was echt een hit. En daarna zakte hij een beetje in een dipje. Maar dat heeft hij zich helemaal uitgeknokt. En er is een nieuw album. Dat komt eraan eind deze maand gepresenteerd. Seven Layers heet dat. Okay, Jorrit Golst is onze kandidaat vandaag. Die heeft een nieuwsfactor van 6 neergezet in de Nationale Nieuwsquiz. Nou, we gaan nu de tweede ronde spelen. 90 seconden lang. Heeft u heel veel vragen op u afgevuurd. Dus uh, zorg dat u goed beantwoordt. En dan wordt het een hele hoge score. En we doen ze omstede beurt. Dus laat ons even uitpraten. En dan kunt u het goede ja. antwoord geven. Oké, okay. gaan beginnen. De nationale nieuwsquiz. Tienduizenden mensen in Oekraïne zijn gisteren weer de straat opgegaan. om te demonstreren tegen welke president? Janukovic. Goed. De burgemeester van welke stad heeft opgeroepen. om meer mensen in te zetten. in de strijd tegen drugslaboratoria? Eerlijk. Is goed. Rijkswaterstaat werkt aan een ultra-stil wegdek. Dat levert een geluidsreductie van hoeveel decibel op? 60. 10. Wie prolongeerde dit weekend in Nagano de wereldtitel Sprint? Mulder. Is goed. Hoe heet de bond die de ouderen heeft gewaarschuwd voor DigiD-diefstal? Anbo. Goed. Vogelaars gingen massaal naar de achterhoek om welke vogel te spotten? Een klauwier. De bruine klauwier. Duizenden mensen gingen gisteren in Parijs de straat op... om te protesteren tegen wat? Geen idee. Abortus. Hoe heet het rapdio dat dit weekend de popprijs heeft gewonnen? De oppositie Is goed. Wie is gisteren voor het eerst in haar een Europees kampioen Shorttrack geworden? Termos. Goed. In een historisch dorp in welk land zijn bij een grote brand zeker 23 gebouwen in de as gelegd? Noorwegen. Is goed. Hoe oud is die jongen die als jongste reiziger ooit de Zuidpool heeft bereikt? Elf. 16. Welke Nederlandse gemeente is uitgeroepen als duurzaamste gemeente? Pas. Zeewolde. In welk land is zaterdag de noodtoestand uitgeroepen? Oekraïne. Libië. Wie maakte de winnende treffer gisteren in de topper Ajax PSV? Eh, uh, Is goed. De overvloedige regenval in het zuiden van Frankrijk... heeft grote delen van welke kust onder water gezet? Geen idee, pas. Côte d'Azur. Op verschillende plekken boven Nederland... is zaterdag wat voor natuurverschijnsel te zien geweest? Een meteoriet. Is goed. Na 18 maanden voorbereiding is gisteren begonnen... met een grootschalige verhuizing van wat voor dieren in Ivoorkust? Olifanten. Ja. In welke stad hebben duizenden mensen gedemonstreerd... tegen de mishandeling van een Indonesisch dienstmeisje? Jakarta. Dat was in Hongkong. In Verder niet slecht gedaan, volgens mij. Het is de eerste score die we hebben deze week natuurlijk. Het is maandag. Blue Monday. En hoe blue is deze Monday dan voor uh, Jordit Gos? Nou, dat valt eigenlijk best mee. Elf waren er goed in deel 2. Dus uh, maal die zes komen op 66. Dat is de aftrap. Klinkt goed. Dan kunnen de andere kandidaten hun tanden op stuk bijten. Of het genoeg is voor 300 euro, dat weten we pas aan het eind van deze week. Dus voorlopig mee naar huis de kaarten voor beeld en geluid. We doen er een DVD bij van Penosa en een uh, radio... Helemaal goed. Leuk. Veel plezier ermee. Dank jullie wel. En een goede reis terug naar Kormenie. Dank je wel. Marcel Dekker zit de heel de ochtend achterop bij algemeen directeur Richard Plugge van Belkin. Dat is die nieuwe wielerploeg die vanochtend hier een eindje verderop wordt gepresenteerd. Maar ik zeg wel achterop, uh, het is ja, druk om die pluggen. Niet letterlijk. Ja, u moet hem overal en ergens uh, vandaan slepen. Hij was uh, zojuist uh, even bezig met de presentatie. Nou, het belooft een hele goede presentatie te worden als u een beetje leert autocue lezen. Want dat moet u dan ook doen. Ja, dat is weer, uh, weer eens iets nieuws hè, maar het is wel handig. Ja, presenteren is misschien ook nieuw voor u. Nou, dat uh, doe ik al veel vaker en al jaren veel vaker, ja. dus dat, uh, dat, dat is, dus is op zich niet nieuw. Nee. Want u komt, en dat hebben we in het vorige uur ook al even besproken, u komt eigenlijk oorspronkelijk uit de wereld van de journalistiek. Als wat uh, precies, meneer Pluggen? Ik ben uh, hoofdredacteur van NuSport geweest, daarvoor van de tijdschrift Fiets. Ik ben uh, commentator uh, bij Eurosport geweest voor wielerwedstrijden. Uh, ja, ooit dus, uh, bij de krant begonnen, uh, lang geleden. Uh, dus een lang leven in de journalistiek. Ja. En toen die overstap naar de wereld van het nou ja, wielervolk kun je wel zeggen. Wat wist u van dat volk eigenlijk? Nou wel veel, want ik ben zelf ook wielrenner uh, oh ja. geweest. Uh, op amateur niveau uh, weliswaar. Maar goed, ik heb altijd wel met, uh, met een hoop jongens gereden die later prof werden. Of, uh, dus op zich, ik ken, het, ik ken het wereldje wel. En ook als journalist uh, loop je daar veel in rond. En, uh, dus het is niet een heel nieuwe wereld. Nee, hoe is het kuiten gesteld? Inmiddels wat geslonken? <laughs> nou, ik fiets nu al regelmatig, hoor. dus dat blijft wel goed. Ja. Dat volk was dus wel u bekend. Maar goed, het, het vereist natuurlijk de nodige vaardigheden om met wielrenners te spreken. En ze uh, met de neus dezelfde kant op te krijgen. Hoe is dat gegaan de afgelopen tijd? Nou, volgens mij wel goed, want we hebben redelijk goed gepresteerd. Maar dit, ja, het, het is... Uh, kijk, wielrenners uh, en, en topsporters, denk ik, die, die willen het allerbeste uit zichzelf halen. En die willen dat alles eromheen uh, super geregeld is. Maar dat is denk ik ook niet anders in, in een uh, omgeving als bij de radio, bij Radio 1. Um, toch, ja, een, een sportomgeving is wel dat je echt, echt, echt... Uh, ...de laatste puntjes op de IZ en altijd voor die 100% gaat. En, uh, en die laatste, uh, zoals wij het noemen, marginal gains. Uh, die kleine, kleine uh, overwinningjes die je kunt bereiken in, in, uh, in voorbereiding, in tactiek, in, in voeding. Uh, daar, daar probeer je altijd weer een verbetering in te zoeken. En dat is wel, dat is wel het verschil. Ja. Zij zitten vol met ambitie. U zit vol met ambities. Uh, wat is die ambitie dan precies? Wat wilt u gaan bereiken dit jaar? Nou, wij willen in ieder geval winnen. winnen. Maar we willen heel goed presteren in de World Tour. De World Tour is de belangrijkste serie wedstrijden. Zeg maar de Champions League van het wielrennen. En die wedstrijden, dat begint morgen in Australië. Begint de eerste wedstrijd daarvan. Dat zijn hele belangrijke wedstrijden voor ons. En daar willen we goed presteren. En we willen net als vorig jaar willen we uh, de ploeg weer uh, goed in de, in de schijnwerp zetten... en de fans zeg maar, uh, weer van ons laten houden. En dat is vorig jaar goed gelukt, denk ik, in de Tour de France. Ja, en ik denk dat dat heel belangrijk is. En als dat gebeurt, dan winnen we ook vanzelf. Het seizoen begint vroeger, zegt het zelf al, in Australië. Begint dat allemaal morgen ja. straks nog te zien via een live feed? Hè? Hoe uh, staat die verbinding? Is dat een beetje gelukt? Ja, ik heb zojuist uh, contact uh, hebben we gehad uh, met, met Australië. Met, uh, met de mensen die het daar regelen. Dus uh, Robert Geesink is zo meteen live te zien. Uh, rond een uurtje of uh, kwart over twaalf. Uh, via onze website. Al dus Richard Plugge. Nou, we gaan straks maar eens kijken wat die wielrenners eigenlijk van deze man vinden. Vast heel goed en intelligent hè. Dat gaan ze zeggen. Maar ja, goed. We zullen zien. En gespierde kuiten natuurlijk. En gespierde kuit. Richard die ik Plugge. niet heb. Nee, nee, nee, nee, dat weten we. Richard Plug is de baas bij Belkin en die wordt dus deze ochtend gevolgd door Marcel Dekker. De stelling in Stand.nl is vanochtend. Er moet meer politie worden ingezet tegen agressie in de trein. Even een update geven aan u. 275 mensen hebben gestemd. 86% is het eens met die stelling. 14% is het ermee oneens. En de meeste mensen zeggen natuurlijk van... dat moet je gewoon keihard aanpakken. Mensen die zich agressief in treinen gedragen naar een conducteur... of die dingen aan het vernielen zijn. En als er uh, mensen oneens zijn met de stelling... dan richten ze zich toch vooral op de vriendelijkheid... of beter gezegd de onvriendelijkheid die er is bij spoor weg politie en die daarmee de boel uitlokken. Ja. U kunt heel de ochtend reageren 0801101 of via de site dus www.stand.nl of twitteren met hashtag standpunt. Stand.nl, goedemorgen. Ja, goedemorgen met Harriet. Harriet. Nou, ik wou even zeggen, uh, best politie, natuurlijk, conducteurs en uh, meteen aanhouden en op drugs controleren. Want dat is de grote boosdoener. Ja, doel, kom nou, dat is toch be belachelijk hoe agressief mensen überhaupt zijn. Als je eens wist hoeveel grootsteenontstoppers geslikt worden. Nou, dat wil je niet weten. Oh, nou, ik kom niet op dat soort feestjes nee, hoor. ik ook niet. Oh. Want ik ben 81, dus... Okay. <laughs> maar ik, dat, het is algemeen bekend. En gewoon, laten we kort houden, op drugs ja. controleren en meteen aanhouden. Maar Harriet, reist u veel met de trein? Weinig, maar ik weet van oud-collega's die dat wel doen. Ja, oké, okay, duidelijk. Dank u wel. Goedemorgen, stand.nl. Hallo, met Anne Grimstra. Hallo. Nou, ik ben net als die mevrouw, ik ben ook 81 jaar, maar ik reis veel met de trein. En? Maar van uh, agressie heb ik nooit geen last gehad. Wat ik wel heb gehad, tweemaal in de trein, dat is dat zo'n uh, zwerver komt voor geld... En toen zat ik in, de, du, in een dubbeldekker, zaten met tweetjes onderin, nog een dame. En toen kwam er een man en die stond op dat trapje, weet je wel, als je naar beneden moet. Ik denk, nou, er is plek genoeg, ik kan komen hoor. En toen kwam die binnen, en ging die naar de mevrouw vragen voor geld en zij gaf geld. Ja. Ik gaf geen geld. Toen werd ze verschrikkelijk boos op mij. Ik zei tegen de zwerver, als je geld wil hebben, dan ga je maar werken. En ik ben echt heel lelijk tegen hem geweest, hij ging weg. Oké, okay, dus hij heeft u niet verder agressief bejegend dan? Toen kwam of zijn nee? maatje, nummer twee. Oh, ja. Hij had gezegd, natuurlijk, daar is wat te vangen. Dus die mevrouw gaf weer geld. En in, in die tussentijd had ik discussie met haar. Mevrouw, u moet geen geld geven. We moeten dit uitroeien. Ja, maar als je geld geeft, dan gaan ze weg. Ik zeg, nee, nee, van mij krijgen ze niks. En, en vindt u dan dat de politie die mensen moet tegenhouden... om even terug te komen op de stelling? Die mevrouw gaf weer geld. Nou... Is... En ja, keek, de zwerverster keek naar mij. Ik zeg er heel gauw eruit. Ik heb echt lelijke woorden gebruikt. Maar het heeft wel dus geholpen. Van agressie of zo heb ik nog nooit in het trein meegemaakt. Maar het was, het was dus heel meer dat uw medepassagier een beetje boos op u werd... Uh, dan dat uh, die zwerver boos op u werd. Ja, die, die zwerver werd boos op u. Oh, die zwerver ik... werd ook boos op u. Oké. Okay. En zelf bent u nooit agressief? Nee, nee. Maar ik werd wel heel boos tegen die zwerver. Ja, dat is duidelijk. Stand.nl, goedemorgen. Goedemorgen met Marijn Wissink. 81? U klinkt jonger. Wie, ik? U klinkt jonger dan 81. Ja, wat ben ik ook? We hebben tot nu toe alleen maar vrouwen van 81 in de uitzending. Nee. <laughs> nou, u mag toch zeggen, vooruit. Oké. Okay. <laughs> um, nou, ik ben inderdaad niet zo heel jong. Ik ben 68. Oh, dat is nog een jonge meid. Oh, dankjewel. Um, maar... Ik vind ook dat ze het inderdaad hard aan moeten, moeten pakken. Maar wat straks ook al een mevrouw zei... dat heb ik ook al even uh, in dat uh, korte gesprekje strakjes gezegd als men die mensen aanpakt. Want hoe kan een mens nou zo ontzettend agressief zijn? Agressief om niks. En niet alleen in de trein. Je moet het gewoon veel breder bekijken. Ik heb straks ook gezegd... als je uh, in een winkel staat met je winkelwagentje... en je hebt niet zo gauw door wie de laatste is in de rij bij de kassa... en je loopt die laatste voorbij... dan moet je soms eens zien hoe mensen en horen... Hoe mensen dan reageren. Ik vind ook dat als men iemand die zo agressief reageert. En of het nou jonge mensen zijn, van welke afkomst, oudere mensen... pak ze op en ga maar eens kijken wat ze gebruikt hebben. En of er nog alcohol in hun bloed zit. En of ze ook drugs gebruikt hebben. Toch weer dat Want... drugsgebruik. Dan eindigen we toch weer, komen we terug bij de dame van 81. Die had precies hetzelfde pleidooi. Ja, ik, ik, Dank u wel. ik ben ervan overtuigd, ik, toen wij jong waren. En ook zelfs Ja, maar daar, van... daar hebben we geen tijd meer voor om terug te gaan naar uw jeugd. Dank u wel voor uw standpunt, okay. mevrouw. 0800-1101, kunt het nog bellen. Nieuws heeft een nieuw geluid. Het wordt een feest, het wordt een echte happening. Als u dat niet lukt, een deel van de oppositie zegt al... kunt u beter vertrekken. Elke werkdag van 2 tot half 5. Wat raad je uh, onze luisteraar vooral aan? Radio 1 vandaag. Trek het komt jaar de economie verder aan. Blijft het kabinet wel zitten? En hoeveel gouden plakken gaan we halen in Sochi? U gaat het uh, ongetwijfeld op de voet volgen... met Suzanne Bosman, Bas van Werven en Jan Mon. Op Radio 1.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 Of kijk je op blokker.nl Heb jij ook een vraag voor de zorgservice van Independer? Twitter hem dan met hashtag zorgservice.